Uur. Al net schudt met het NOS-journaal. Een medewerker van de Maréchaussée is op Curaçao omgekomen bij een gewapende woningoverval. Dat meldt de koninklijke Maréchaussée op X. De organisatie zegt geschokt en verdrietig te zijn. Een woordvoerder van de Marchaussé zegt tegen het ANP dat de medewerker op Curaçao werkte. Het is niet duidelijk of de woningoverval ook te maken had met zijn werk.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 Noord-Korea heeft voor de tweede keer ballonnen met afval over de grens naar Zuid-Korea gestuurd. Volgens de Noord-Koreaanse regering is het wraak voor ballonnen met pamfletten die Zuid-Koreaanse activisten eerder naar het noorden stuurden. Begin deze week stuurde Noord-Korea al 260 ballonnen over de grens. In de zakken die eronder hingen zat afval en mest.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 Het weer, veel bewolking en in het zuidoosten lokaal nog een bui. Verder overwegend droog en vanavond breekt de zon steeds vaker door. Het is 15 tot 22 graden. Morgen meer zon en overal droog dan wel veel wind bij maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Is ze mee gefeest, je moet die zijn geweest, we geven nu echt gas. We are the Midnight Dynamo's, Of de muziek gooi je heupen los. We are the Midnight, we are the Midnight, Midnight Dynamo's.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 Mijn van zand voort.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 we stand by the VX Ik dat ik nooit eerder Als ik laat het maar gebeuren En vraag mezelf niet af waarom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 Alles geprobeerd, gehaald, gevochten en uiteindelijk toch kansloos verloren.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 Even. Nee, niemand heeft het antwoord kunnen geven. Si soms Ik ben zo verlies. I need to back.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 Bij jou, ik hou van jou, mijn leven lang, mijn leven lang, mijn leven lang. Voor haar en wat ik toen snel daar, want als hij naar me lacht, wie het laatst lacht, verlies ik al mijn kracht. Lacht alleen, en wat ik doe snel daar, heel met mij nu de nacht. Want je hoort mij, zie je het dan niet? Is niet wat. De allerleukste muzikant van onze stad Met zijn gitaar in de hand Onze straatmuzikant. Ik hoor hem zo graag spelen Met lieden vol muziek Speelt hij voor zijn publiek En wil zijn passie met je delen Met zijn gitaar in de hand Klinkt hij Shots as all this time. Ik een beetje zo.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 Is ga het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 Net voordat de pauze start, trek je me langzaam naar je toe. Smullend van je volle mond, geniet als ik mijn ogen dicht doe. Zaterdagnacht na de film, is het nog lang niet gedaan. Met je lippen op de mijne, laat ik je hebben nooit meer gaan.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 Je neve nooit meer gaan. samen yeah! dat nog naar de film is het nog lang niet gedaan. Met je lippen op de mijne laat ik je neve nooit meer gaan. Met je lippen op de mijne laat ik je neve nooit meer gaan.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 Moest je laten gaan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 Jou te vergeten Want je blauwe